Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... noemt de kritiek van president Poetin op minister Kerry idioot. Poetin zei gisteren dat Kerry tegen het congres had gelogen... over de rol van Al-Qaeda in Syrië. Minister Kerry is een vele malen onderscheiden veteraan... en hij heeft wel andere zaken dan woorden naar zijn hoofd geslingerd gehad... zei zijn woordvoerster. Hij ligt niet wakker van zo'n idiote opmerking... die gebaseerd is op een onjuist en uit zijn context gerukt citaat... Volgens Poetin had Kerry gezegd dat al Qaeda geen rol speelt in Syrië. Dit sloeg op de vraag van een senator aan Kerry of het waar is dat de Syrische oppositie steeds meer geïnfiltreerd raakt door al Qaeda. Kerry antwoordde dat dat niet zo was. Het parlement van Kenia heeft gestemd voor terugtrekking uit het internationaal strafhof. De regering zal dat besluit uitvoeren waarmee Kenia het eerste land wordt dat het hof verlaat. Reden is de vervolging door het strafhof... van de Keniaanse president Kenyatta en vicepresident Ruto. Zij zouden achter het geweld zitten dat uitbrak na de verkiezingen van 2007. Het strafhof zette processen tegen Kenyatta en Ruto gewoon door. De Indiaanse schrijfster Sushmita Banerjee is vanochtend bij haar huis in het oosten van Afghanistan doodgeschoten. Banerjee was getrouwd met een Afghaanse man. De daders waren vermoedelijk militante moslims, mogelijk taliban... Banerjee met, werd met zeker 15 kogels doodgeschoten. De Indiaanse schrijfster woonde in de jaren 90 ook in Afghanistan... toen de invloed van de Taliban daar snel toenam. Banerjee verwerkte haar ervaringen in een boek dat in 1997 verscheen. Het werd een bestseller. Zes jaar later verscheen de bioscoopfilm Vlucht voor de Taliban... dat gebaseerd was op hetzelfde boek. Het weer, het blijft vanavond lang warm... en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 16. Morgen overdag eerst vrij zonnig wordt later meer wolken en tegen de avond in het zuidwesten... kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Hier staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Voor de Hollandse Brug 2 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnseweert 2. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavo en Geelse 3 kilometer.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 Goedenavond, de sport van donderdag 5 september in een uur op Radio 1 met wielrennen. De lange en succesvolle carrière van baanwielrenner Teun Mulder zit erop. Of toch niet? Mulder gaat een avontuur tegemoet als piloot... in een tandem met een visueel beperkte wielrenner. Ik vind sport nog heel leuk, het gaat nog heel goed. Maar wel met een nieuwe uitdaging. En ik vind het zeker leuk dat je nu ook met, uh, met iemand anders dit kan gaan doen, zeg maar. Die ook een, een Olympische, Paralympische droom heeft. En dan kunnen we dan met z'n tweeën mooi daar naartoe uh, toewerken. Het zelfde al speelt morgen tegen Estland. En het WK komt steeds dichterbij voor Oranje. Wie in Brazilië de eerste doelman zal zijn, dat is nog een grote vraag. Ook voor de keepers zelf. Michel Vorm denkt dat die kansrijk is. Oké, okay, ik moet mijn niveau gewoon vasthouden bij de, bij de club... En dan, ja, dan, dan denk ik dat ik er gewoon heel dichtbij ben of kan zijn. Maar dat denken die andere jongens ook natuurlijk. En in de selectie van Vitesse zitten dit seizoen zes huurlingen van Chelsea. En dus is het zelfs voor de meest doorgewinterde Vitesse-fan weer wennen... als hij zijn ploeg aan het werk ziet. We kijken naar een toneelstuk met veranderende acteurs. En verder in Langs de Lijn reacties uit het kamp van Jong Oranje... dat vandaag goed begonnen is aan de kwalificatie voor het EK... tennis van de US Open en wielrennen uit Spanje. Ja, baanbeeldrenner Teun Mulder stopt er dus mee. De 22-jarige Mulder is drievoudig wereldkampioen. En zijn hoogtepunt bleef hij vorig jaar op de Olympische Spelen in Londen.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 Man, ik. Ja, Sorry, ik Geef vertel niet. wat ik zie. <laughs> ik Als vertel wat goed ik dan zie. Loopt. Ja, Teun Mulder weet het nu ook. Ze hebben gewoon allebei brons. Nou, hè, goh, wat het schrok, schrok ik. Scorebord snapt het ook niet meer. Oh, nee, maar ze verplaatsen ook op mijn computer. Verscheen eerst een drie en daarna een vier. Maar Teun Mulder heeft toch echt de bronzen medaille. Al oh, dus een uitgeladen Sebastian Timmerman. En Luzela Carrasso hoorden u ook nog tussendoor. En ruim een jaar geleden was dat dus in Londen. Hoogtepunt natuurlijk van de carrière van Teun Mulder. Een carrière die hij dus afsluit, maar hij blijft baanwielrenner... en stapt over naar het aangepast wielrennen. Mulder gaat op de tandem visueel beperkte renners piloteren... zoals het zo mooi heet. Na de Olympische Spelen begon hij over zijn toekomst na te denken. Toen ik die plak vond, was het eigenlijk een moment van... ja, wat ga ik nu doen? Ik doe nu al 15 jaar aan, aan hetzelfde ding, zeg maar. 99 was mijn eerste WK. ben ik gaan nadenken, bij mensen praten... en uh, ben ik in gesprek gekomen met Ilke van der Wal... de aangepast wielrennen. En uh, eigenlijk tot deze keuze gekomen, want ik vind het fietsen nog zo leuk... Maar wel op een andere manier nu. Ja. L Londen is inmiddels een jaar geleden. Dus er is wel een jaar overheen gegaan. Ja, klopt. Ik moest vrij snel naar na Londen moest ik naar Japan voor, voor kei voor Zelfs twee keer. Ik ben er ook uh, afgelopen zomer geweest. En ik wil graag nog het WK fietsen uh, afgelopen, afgelopen winter in Minsk. ben ik 60 geworden. En toen, uh, ja, toen ben ik echt, echt gaan nadenken van wanneer ga ik dat bekend maken En nog een paar keer gesprek gevoerd met de huidige bondscoach, de oude bondscoach en de heer Wolf. En toen uh, de keuze gemaakt om het uh, ja, deze week uh, bekend te maken. Is het dan een moeilijke beslissing geweest? Je zegt al, die Olympische medaille heeft natuurlijk veel met jou gedaan. Um, is het een moeilijke beslissing geweest om jouw carrière als baanwielrenner te stoppen? Nou, eigenlijk niet. Kijk, ik heb natuurlijk uh, veel bereikt. Ik ben, negen, ik ben drie keer wereldkampioen geworden, 9 Negen WK-medailles, Olympisch brons. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik echt toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik, doe dit al, uh, ik deed het al zo verschrikkelijk lang. En uh, toen kreeg ik deze kans en toen was het eigenlijk een hele makkelijke keuze. Uh, ik vind sport nog heel leuk, het gaat nog heel goed... Maar wel met een nieuwe uitdaging. En ik vind het zeker leuk dat je nu ook met, uh, met iemand anders dit kan gaan doen, zeg maar. Ja. Die ook een, een Olympische, Paralympische droom heeft. En dan kunnen we dan met z'n tweeën mooi daar naartoe uh, werken. Ja. Mensen kennen het principe van het tandem. Maar kun je even uitleggen hoe dat dan precies werkt? Jij zit voorop en achter jou zit een visueel beperkte trainer. Ja, klopt. Klopt, ik ben dan de piloot. En uh, ja, ik, uh, ik stuur. En achter me zit iemand die waarschijnlijk ook heel veel power heeft. En met z'n tweeën moeten we zo allemaal ook fietsen. En uh, ja, goed, uh, hopelijk gaat het harder dan ik individueel. Maar er moet een heel andere gewaarwording zijn ook op de, op de baan. Jij weet natuurlijk als, als een van de beste hoe je zo'n fiets op de baan kan uh, sturen. Ja. En op de baan kan houden. Maar dus straks zit er nog een achter meer gewicht. Is dat iets waar jij uh, ja, naar uitkijkt of waar je misschien ook wel tegenop ziet? Nee, ik heb het wel, ik heb eigenlijk een paar keer meegemaakt al. Afgelopen, vorige zomer, voor Londen heb ik met een, uh, met een coach op de baan gedreed met de tandem als uh, speciale training, zeg maar. Toen zat ik achterop. En ik moet zeggen, dat was behoorlijk eng, want ja, het enige wat je kan doen is strappen en niet sturen. Dus je hebt echt te maken met balans en uh, nu zit ik voorop. Dus het zal zeker wennen zijn, maar ik weet een beetje wat het is en uh, het is heel leuk. Ja. Moet je je voorstellen dat je daar achterop zit en nog helemaal niks ziet ook? Nee, zo is het. Dan moet je echt wel vertrouwen hebben in, in de persoon voor je en uh, ah, dat komt vast wel goed. Weet jij nu al met wie je uh, dat olympische-paralympische traject ingaat of is er een grotere groep waar je uit kan putten? Er zijn, er zijn vier mannen en uh, ja, op 30 september gaan we beginnen met trainingen en dan is het gewoon uh, testen en kijken waar je klik mee hebt en waar het goed mee gaat en dan, uh, dan ga je daarop verder borduren. zeg maar. En wat is dan het doel, ja, die Paralympische Spelen in Rio de Janeiro? En daar een medaille? Ja, dat is echt het doel. Ja. Daar een medaille winnen op de kilometer tijdrit. Ja. Eén voordeel. Je weet al hoe het is om een Olympische medaille te delen. Ja, zo is het. Ja, ik moet zeggen, dat was een goed gevoel. Uh, speciaal verhaal. Ja, en hopelijk uh, straks in 2016 ook. Ja, want voor de duidelijkheid, je deelde toen um, die bronzen medaille met de Nieuw-Zeelander. nieuw, uh, nieuw um, ja, Het is een moment wat veel sportliefhebbers... Um, in het geheugen gegrift staat. Ja. Wat doet het met jou nog als je daar aan terugdenkt? Ja, het is natuurlijk nog steeds een heel mooi moment... waar ik vaak aan terugdenk. Uh, ik heb de medaille nog op de kast liggen. En uh, het was een heel bijzonder verhaal. De jongen die derde werd, samen van Veldhoven, was ook in Japan. Afgelopen twee keer. Dus we hebben het er vaak over gehad, veel foto's gedeeld. Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal... dat je precies gelijk over de streep komt. Ja, dat zou je natuurlijk nooit vergeten, zoiets. Nu stop jij dus. Je bent een van de, van de laatste van een heel sterke lichting baanwielrenners, Nederlandse baanwielrenners die stopt. Hè? Hoe zie jij de toekomst voor het Nederlandse baanwielrennen? Ja, ik denk wel positief. Er zijn een aantal talenten. Hugo Haak, Matthijs Buugli, Jeffrey Hoogland. Die, die al goede prestaties hebben laten zien. En uh, Ik verwacht zeker dat zij uh, nog sprongen gaan maken. En uh, ja, binnen een paar jaar wel met de wereldtop gaan meedraaien. Zeker weten. Kunnen zij het niveau halen van, van jou en van, van de andere toprenners als Theo Bosch bijvoorbeeld in het verleden? Ja, Die potentie hebben ze zeker, ja. Ja, dus ik zie het uh, zonnig in. Maar jij? Jou zien we niet meer terug als individueel paanbeelrenner? Nee, nee, wij zien het terug op de tandem en dan hopelijk ook met een mooie medaille. Ja, Teun Mulders. Hij uh, gaat dus uh, met beperkte, uh, visueel beperkte renners uh, op de baan aan de slag. Hij sprak met Steven Dahlenbout. Het elftal heeft vandaag voor het eerst in Tallinn getraind. Daar speelt Oranje morgen de wk kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Bas Tigler was er natuurlijk bij. Bas, goedenavond. Dag Jeroen, goedenavond. Was er nog een training waar interessante dingen zijn gebeurd? Elke training gebeuren er interessante dingen. Wat hier opviel is dat Van Gaal besloten had... vermoedelijk ingegeven door het feit dat hij wat mensen is kwijtgeraakt met blessures... om het vooral rustig aan te doen. Ja. Er waren allemaal oefeningen waarbij het echt onmogelijk was om jezelf te blesseren. Of je nou met de koppen tegen elkaar klapt of er gebeurt iets anders. Maar dat was vandaag echt onmogelijk. Um, wat ook interessant was, is dat er ergens onderweg een oefening was waarbij... Uh, 10 spelers de bal rond speelden. En dat, dat wel ongeveer de basis leek voor morgen. En nou, de enige die daar niet bij was... ...van de veldspelers dan wel... ...is de Guzman En toen gingen we eigenlijk met z'n allen een beetje twijfelen... ...zou dan de Guzman ...of schaars morgen de verdedigende middenvelder zijn... ...naast Strootman. Dat, die speelt, dat is duidelijk. Dat Snijder op het middenveld staat, dat geloven we ook. Dat de voorhoede Lens van Persie Robben is, dat weten we ook. En de achterhoede is dan Jan Maat... ...de vrij Martens Indy en Willems. En de keeper is vorm... Maar de enige twijfel die we nog een beetje hebben is die, zeg maar, andere middenvelden. Ja, want iedereen ging eigenlijk uit, de volgers gingen uit van de Guzman, omdat hij in de vorige wedstrijd tegen Portugal ook zou spelen. Ja, en omdat hij nou in die oefening van vanavond ineens daar niet bij stond, schaars overigens ook niet. Nee. Dus je kan ook niet zeggen, dan is het dus die andere. Ja, maar ze stonden er allebei niet. En toen zei een andere collega, want we werken dat, we zitten ook op de binnen met elkaar te kletsen. Ja, nou trainen die eergisteren geen Katwijk ook een keer op vorm met en strootman en schaars na, naast elkaar. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Um, dus nou ja, ja. dat zijn de, de details waar je het dan over hebt. En wie weet. Dat zou wel weer wat zeggen over Van Gaal, die toch lijkt, steeds vaker lijkt te kiezen voor spelers uit de Eredivisie. Ja, of hij of heeft hij is dat gezegd, ook een beetje he, dat, Nee, nee, nee. Want hij heeft dat altijd wel gezegd dat hij dat eigenlijk eerder een uh, pro vindt, dan dat het iets negatiefs is. We hebben altijd in Nederland juist de neiging om te zeggen, nou als je basisplaats hebt bij AC Milan, tot de Jong, ja. dan hoor je in oranje. En Van Gaal is eerder iemand die zegt, ja als, je bij, als ik spelers even goed vind, dan zou ik eerder diegene kiezen die bijvoorbeeld voor Feyenoord of voor Ajax speelt. Dat is toch gek eigenlijk, want het is toch evident dat die competities in Italië, Spanje, Engeland, Duitsland veel zwaarder zijn? Ja, dat zou ik ook zeggen, maar dat, uh, hij denkt daar genuanceerder over. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij vindt dat de Nederlandse eredivisie niet veel zwakker is dan de Serie A. Nou, dan moet u misschien maar eens gaan kijken in de Europa League. Maar goed, uh, daar doen we het allemaal niet zo heel erg denderend. Tenminste, niet zoals die andere landen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, misschien kan je hem dat ooit nog eens voorleggen, Bas. Uh, in ieder geval ik ge morgen. Ik, ge ik geef hem juist een nummer morgen. <laughs> nee, dat maar niet. Uh, nee, morgen speelt uh, dus uh, Oranje in Estland uh, in een stadion waar Vergaal eerder is geweest als bondscoach van Nederland. De vraag is: uh, kan je nog wat herinneringen ophalen? Heeft hij daar goede herinneringen aan? Nou, uiteindelijk wel. Maar ik denk dat dat een avond is dat hij behoorlijk in de rat gezeten heeft. Uh, toen was Estland namelijk serieus bezig met een hele goede wedstrijd. En Nederland wel eigenlijk niet. Toen stond Oranje een paar minuten voor tijd met 2-1 achter. Werd het, ik geloof, in de 86e nu 2-2. En in de extra tijd maakte toen Van Nistelrooy en Kluivert nog 2-3 en 2-4. En nou, dat is een duel geweest dat, nou ja, Nederland uiteindelijk won. Maar eh, dat vergaal dat nog wel even zal bijblijven, omdat hij toen echt heeft zitten zweten. Nou, begreep ik vanavond dat hij maakte heel veel complimenten over het veld. Het stadion is hetzelfde, maar het veld is nu goed. En dat was toen in die wedstrijd van de Nils, 12 jaar geleden, dramatisch slecht. Dus wat dat betreft zijn ze er wel op vooruit gegaan. Ja, maar goed, eh, duidelijk is dat verhaal. want dat merkte we ook al in de persconferentie gisteren of eergisteren, meen ik, dat, hij, hè, dat hij zei, eh, het is gewoon een heel sterke tegenstander. Ja, hij heeft, het, het merkwaardig eerlijk gezegd, want hij... Eh, heeft dat wel eens eerder gezegd in de thuiswedstrijd tegen Estland, zei hij van bleven tot rust 0-0 en pas in de tweede helft konden we toeslaan. En vanavond herhaalde hij dat weer op een vraag van een van de collega's uit Estland, um, die uiteraard allemaal vragen wat do you think of Estonian football, want zo werkt het al eenmaal. Uh, wel en misschien een beetje omdat het aardig klinkt, maar ook omdat hij het vindt, zei Estland en Turkije, dat zijn de enige twee wedstrijden in deze kwalificatierijks tot nu toe, waar we het lastig hebben gehad. Zij dus heeft Estland blijkbaar wel hoger zitten dan, vermoed ik dan maar, de gemiddelde Nederlander. Want wij zijn toch allemaal geneigd om te zeggen, daar stappen we even langs. Ja. Maar dat is niet de lezing van, van Gaal. Nee, het, het, het, zal, het zal best een moeilijke wedstrijd kunnen, kunnen blijken natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn, is Oranje toch aan de stand verplicht om daar gewoon te winnen, toch? Ja, maar natuurlijk. Ja. Dat geldt voor, ja. voor in feite alle wedstrijden in deze pool. Er zijn allemaal landen in onze pool die niet in de top 30 staan van de FISA-ranking. Ja, dan uh, moet je dat allemaal niet te serieus nemen. Nee. Uh, verder nog nieuws of bijzonderheden op de persconferentie... of was het uh, Just Another Day at the office? Nee, nou ja, dat is het vaak wel. Maar er was een IJslandse uh, of een Estlandse journalist... Mm -hmm. en die uh, stelde een geniale vraag die eerst door niemand begrepen werd. Namelijk, als je net vader bent geworden... is dat nou een voordeel of een nadeel? En toen keek iedereen elkaar aan van, verstaan we dat nou goed? Wat blijkt nou? een van de spelers van het Estse elftal... ...is net vader geworden. En daar had Louis wel een um, aardige anekdote over. Die zei, I believe in the total human being principle. He, dat is ja. een welbegaande uh, totale mensprincipe. En hij vond eigenlijk dat um, als je vader was geworden... ...dan was je in zo'n goede stemming... ...en dan had je zoveel goed gevoel in je lijf... ...dat je daar alleen maar beter van kon gaan voetballen. En hij wenste vervolgens deze speler heel veel plezier met zijn zoon. En toen zei de vlaggever, it's a daughter. <laughs> <laughs> uh, maar goed, dus als er nou bij Echtland morgen eentje heel goed voetbal, dan is het die. Dan weten we waarom. Oké okay Bas, dankjewel. We horen je morgen jo vanaf uh, half negen. Live natuurlijk hier op Radio 1 met de Estland tegen Nederland samen met Jack van Gelder. Bij de laatste Interland stond Michel Vorm in het doel bij Oranje. Maar die plek staat niet vast. De bondscoach heeft eigenlijk geen echte vaste keeper tot dit moment. Want beschouwt Michel Vorm zich nu de eerste doelman. Ja, dat is toch uh, ja, is moeilijk, moeilijk beantwoorden in de zin van... Uh, ja, ondanks dat ik de afgelopen twee wedstrijden heb gespeeld en het is goed gegaan. Ja, kom je toch ook weer een beetje blanco binnen hier? Uh, natuurlijk, wel met het geven dat je de laatste Interland hebt gespeeld. Maar ook, uh, ja, je denkt toch. Uh, als ik zo lang goed bij mijn club presteer. dan maak ik gewoon heel veel kans om hier te spelen. Ja, dat is het eigenlijk. Maar heb jij ooit een situatie meegemaakt? Of ken je dat van andere landen of clubs. waar eigenlijk keepers telkens worden veranderd en gewijzigd? Nee, eerlijk gezegd niet. Um, ik zou ook niet nu 1, 2, 3 iets kunnen opnoemen. Een club of een land waar, waar dat zo'n zo'n bepaalde rol speelt zeg maar. Maar goed, uh, ja, uh, uiteindelijk uh, is Van Gaal denk ik ook wel een, een, een bondscoach... Of, of een trainer die anders is dan anderen. Dus ja. dat is ook wel iets. Want uh, als je nou zegt, ik speel tegen de ene ploeg liever met die rechtsbek... want die is beter tegen die linksbuiten. Ja. Dat begrijpt iedereen, maar met keepers begrijpt eigenlijk niemand het. Of begrijp jij het wel? Um, ja, ik denk dat het, dat het ook gewoon een beetje zoeken is. Uh, toen hij uh, hier is begonnen met zijn technische staf... Uh, uh, ja, ik denk dat ze van de keepers waar, waar we nu hebben, waar gebruik hebben gemaakt, zeg maar, kenden ze denk ik Maarten het best. En dan, ja, toen zijn ze denk ik een beetje gaan zoeken van oké, okay, uh, ja, met, met Tim en, en met, met Kenneth, met uh, ja, mezelf dan. En ja, daar zijn ze denk ik gewoon nog steeds niet over uit. En het is ook een beetje apart gelopen in de zin van, uh, dan was Maarten geblesseerd of dan was ik eventjes geblesseerd Of was die, weet je, dus het is ook nooit, we zijn denk ik nooit alle. 4-5, allemaal tegelijk fit geweest. Maar wat deze bondscoach ook doet, is zeggen tegen Duitsland... dat het is een land dat veel schiet van afstand ja. en wat minder voorzetten geeft. Dus dan ja. doe ik Vermeer, ja. want die is goed op de lijn. Ja. En als ik veel voorzet wacht, dan doe ik Krul, want die is lang. Snap ja. je dat een beetje? Ja, nee, dat, uh, ja, dat is wel iets, uh, denk ik, wat... Uh, ja, dat is apart of maar anders. Is het vervelend, of niet? Nou, vervelend, het is een keuze natuurlijk van, van een trainer. Alleen... Uh, je ja, kan ik het ook anders benaderen. Met... Je kan ook zeggen, anders ben ik misschien tweede of derde keeper. speel ja, ik nooit en nu ja. speel je wel. Precies. En, en dat wilde ik dus ook gaan zeggen. Kijk, ik, ik uh, zit toch al sinds ja, 2008 erbij. En, en, en ik heb hem tussen EK en WK meegemaakt. Maar ik had nooit echt het gevoel dat ik echt kans maakte om te gaan spelen. En dan, dat is nu echt veranderd. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. En uh, dat is alleen maar goed, denk ik. Alleen uh, ja, richting het WK, ondanks dat we ja, nog niet officieel zijn geplaatst... Uh, ja, moet er toch op een gegeven moment een keer uh, een vaste uh, keeper gaan komen. Alleen, uh, ik denk niet dat in dus de 2K, dat hij denkt, nou, vandaag spelen je tegen Duitsland. Of morgen spelen je tegen Italië. Dus, of althans, ik ga er niet vanuit dat dat gebeurt. Want ik bedoel, in, ik speel natuurlijk in de Premier League. En dan heb je allerlei soorten ploegen tegenover je. En nou, de, mijn trainer, uh, nee, die heeft nog nooit uh, gewisseld. Dus daar moet je gewoon, denk ik, mee om kunnen gaan. En ja, uiteindelijk wordt het, uh, ja, moet, de, moet de keuze toch gaan... Vallen uh, over een aantal maanden en dan, ja, dan zien we het wel. Ja. En praat u er onderling over of is dat iets waar je het juist niet onderling over hebt? Ja, je praat er natuurlijk wel over. Alleen. Uh... Nou, dat weet ik niet. Soms praten sporters met iedereen behalve met hun concurrenten. Ja, dat is waar. Maar ik moet zeggen, ja, kijk, ik. Maarten en, en Tim en, en Kenneth. En Jasper die zat er dan bij uh, Jeroen. Weet je, die uh, zijn hele relaxe gasten. En uh, ik ken die al wat langer. Oké, okay, Jeroen en. en uh, en uh, Jasper ken ik dan uh, niet zo lang, maar, maar, maar Maarten, daar werk ik al lang mee. Je ken het ken ik al lang uh, vanuit de jeugd. Dus ja, over die dingen praat je wel, omdat het ook nieuw is voor ons allemaal. Alleen, uh, nogmaals, ja, voor mij uh, is het mooi in de zin van dat ik toch uh, ja, uh, gewoon echt kans maak om te spelen. En je voelt wel dat er inderdaad een grotere kans is dat je straks op een WK gewoon staat. Juist. En dat had je drie jaar geleden misschien niet gedacht. Nee. Precies, en dat is wel iets wat ja, je ook gewoon zo'n gevoel geeft van. Uh,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 En, uh, ja, maar dat denken die andere jongens ook natuurlijk. Dus het is wel echt een flinke concurrentie, denk ik. Maar wel ten goede van jezelf, omdat je denk ik, het beste naar jezelf naar boven haalt. Dus ten goede van je club gaat, maar ook bij het Nederlands Elftal. NOS langs de lijn, tot 11 uur, met sport en muziek. Shout, toch wel de grootste hit voor Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Ultieme jaren 80 muziek. We gaan naar Marcella Meske. Die kijkt in New York naar de kwartfinale met Andy Murray, de titelverdediger. En die speelt tegen Stanislas Wawrinka. En ik mag alvast een klein beetje verklappen dat hij het moeilijk heeft, Marcella. Ja, heel moeilijk. Hij staat gewoon twee sets tegen 0 achter. Niet zo'n klein beetje ook. 6-4 en 6-3 voor uh, Stanislas Wawrinka... Uh, de als negende geplaatste Zwitser... die ja, altijd in de schaduw van Roger Federer heeft gestaan... en nu voor het eerst in 35 Grand Slam toernooien... verder dan zijn uh, beroemde landgenoot is gekomen. En Hij staat uh, geweldig te spelen. Tactisch uh, heel erg goed. Hij speelt... Uh, aanvallender dan gebruikelijk. Hij laat Murray niet in de rallies komen. Um, hij speelt een hoog tempo. Eigenlijk heeft hij meer power dan een Murray. En het is een uh, verdiende voorsprong van twee sets. Twee games zijn er nu gespeeld in de derde set. Het staat één gelijk. Murray voor het eerst in deze set... Uh, als eerste begonnen met de service, dus dat hij één gamepje voorkomt. Die eerste twee sets voortdurend achter de feiten aanlopen. En ja, we zien toch een Murray die een beetje moppert. Die gefrustreerd raakt. Na het verlies van de eerste set uh, brak rekken door racket doormidden. Kreeg een waarschuwing. En uh, ja, hij staat nog niet uh, zijn beste tennis nee. te spelen. Maar zag je het ook niet een klein beetje aankomen in de vorige partij al? Waar hij al heel veel moeite had. Nou... Um... De topvorm was er nog niet, dit toernooi. Hij uh, heeft een setje uh, verloren um, op weg naar deze kwartfinale. Uh, ook nog geen briljante tegenstanders gehad. Hij had het in ieder geval wel moeilijker dan bijvoorbeeld Novak Djokovic... die in vier rondes 22 games verloor. Dus dat is nauwelijks wat. Nadal ook heel snel door. Die heeft slechts in één partij één keer een set verloren. Dus wat dat betreft uh, Murray um, tegen de mindere gode... Ja, wat minder scherp, zo lijkt het... Maar dat past ook wel bij hem hoor. Murray euh, heeft zich juist dit jaar gekenmerkt door een speler... die op de grote toernooien, op de grote momenten zijn beste tennis speelt. En tussendoor, bij de kleine toernooitjes... Ja, heeft hij vaak moeite om zich op te laden? Maar ja, goed, nu moet dat wel. Want laatst Vavrinka, daar win je niet zomaar van. Dat weet Murray. En eh, kijk ondertussen naar die derde game van de derde set. En het is breakpoint opnieuw voor Vavrinka. Eh, op de service van Murray, die dus eh, ja, heel erg veel moeite heeft om eh, zijn eh, service games te houden. Mist nu ook eh, de eerste service. Nou, dan moet hij een beetje vrezen. Want eh, de tweede service, die wordt toch flink aangepakt, eh, vaak door Vavrinka. Die enorm veel power heeft. Niet alleen ja, dubbele fout. Weg, breek voor Stanislas Favrinka. Twee sets tegen nul. En 2-1 een, een break voor de Zwitser. Dit, ja, dit, dit moet op een verrassing uitlopen. We wisten dat in um, Wimbledon... verloor Murray de eerste twee sets van de, de Spanjaard Verdasco. Won uiteindelijk in vijf sets. Maar dat was Wimbledon. Dat was gras. Ik heb het idee dat het hier toch... Um, een andere situatie is. Dit, uh, ja. dit, dit voelt niet goed in ieder geval voor Murray. En vannacht nog Djokovic. Hij komt op de baan tegen Yushny hè? Ja, dat klopt. Uh, Novak Djokovic. Ja, die heeft uh, eindelijk, zou je zeggen, dit jaar zijn topvorm uh, bereikt. Nauwelijks games uh, verloren. In ieder geval nog geen set. Hij speelt tegen de Rus uh, Michael Yushny. Die in die uh, voor de ronde zo'n uh, thriller won in vijf sets van Leighton Hewitt. Dus best een zware partij in de benen heeft. Maar ja, die Yushni die is uh, berensterk. Een goede US Open speler. Stond hier twee keer in de halve finale. En ik denk dat hij zijn huid heel duur gaat verkopen. Maar toch. Net niet goed genoeg uh, voor Novak Djokovic. Die natuurlijk weet dat dit toernooi heel belangrijk voor hem is. De nummer één reiking van Djokovic staat op het spel. Nadal zit hem op de hielen. Hij heeft Wimbledon verloren in de finale van Murray. Hij heeft Roland Garros. Dat was zijn grote doel dit jaar. In de halve finale verloren van Nadal. Dus dat zijn toch wel twee behoorlijke klappen voor Novak Djokovic. Die hier echt iets recht te zetten heeft. En... Uh, denk ik, vanavond of vannacht onze tijd tegen Mikel Jusni gaat winnen. Marcella, dankjewel. We worden je zo direct weer. En dan weten we ook meer over Andy Murray. Hij heeft dus zwaar in de kwartfinale. Ondertussen is de Ronde van Spanje toegekomen tot de twaalfde etappe. En dat was voor Philippe Gilbert een heel bijzondere. De wereldkampioen won namelijk weer eens. Dus, Joris van den Berg. En dat werd heel hoog tijd. Het is september en de grote Philippe Gilbert wint vandaag voor het eerst in dit wielerjaar. Wat heeft hij er al vaak naast gezeten? Wat is hij nog maar matig in vorm en wat is hij nog maar zelden goed in vorm? Maar nu het WK nadert, de wedstrijd waarin hij dus zijn titel, die hij in 2012 verworf, moet gaan verdedigen... lijkt hij eindelijk de goede benen te hebben gevonden. Het was een... Sprinters-etappe, dat dacht iedereen. Er gingen drie man in de aanval. Eentje uit Uruguay, werkelijk waar. Ferrari heet hij. En twee Fransen. Cedric Pinot en Zangle. Maar dat was even naamloos als het klinkt. Ze werden teruggepakt. Toen was er nog een late uitval van Tony Martin. Tweede in de tijdrit gisteren. Toen werden hem de oren gewassen door Fabian Cancellara. Maar deze keer werd hij heel snel weer teruggepakt. Een kleine week geleden reed hij nog 177 kilometer voorop. En toen leek die sprinter te komen, maar er zat geen vaart in het peloton. Allemaal bochten daar in Tarragona, vlakbij Salau, waar veel Nederlanders op vakantie gaan. En door die bochten en dat draaien en keren kwam er geen echte vaart in het peloton. En het peloton bleef dus breed En dus was er ruimte voor uitvallen. Toen liet Rigoberto Oeran van Team Sky een gat vallen. En dat deed hij voor Edvald Hagen. Geen echte topsprinter, maar wel een man die dit zou kunnen afronden. Dat gebeurde op een dikke 200 meter van de finish. En toen ging de weg een beetje omhoog. Hagen alleen, daarachter even niks. En daar kwam hij aan, in het wit, met de regenboog erop. Philippe Gilbert, hij dichtte het gat naar de noor en wipte er overheen en eindelijk was het raak voor de man van BMC. Hij zegevierde in Tarragona voor Edvald Boasson Hagen en de Argentijn die al twee keer tweede werd, werd vandaag derde. Richeze is zijn naam van Lampre En even later mocht met een heel mooie zonnebril op de neus... Vincenzo Nibali het podium weer op, want hij behield heel makkelijk de rode trui. Morgen is echt een dag voor de aanvallers en ik vraag me hardop af... gaan we nou eindelijk de Nederlanders zien in deze ronde van Spanje? Laten we het hopen. Joris van de Berg. We gaan uh, naar het voetbal. FC Twente speelt in de Champions League tegen Olympique Lyon. En dan heb ik het over de vrouwenploeg. Want Loting heeft die vrouwenploeg uit NCD aan de tweevoudig winnaar en finalist, uh, verliezend finalist van vorig jaar gekoppeld. Dat is een pittige klus dus voor FC Twente om de laatste 16 te bereiken. Aan de telefoon Marloes Pieter. Goedenavond Marloes. Goedenavond. Jij bent uh, speelster van FC Twente en dan komt Olympique Lyon uit de koker. En denk je dan, hé, lekker zo'n loting? Of juist niet? Uh, nou nee, in eerste instantie niet. Het is een beetje dubbel. Het is natuurlijk wel een, uh, een uh, mooie ploeg om tegen te spelen. Maar goed, je weet als je heel realistisch bent dat de uh, kans klein is uh, dat je dan nog een ronde verder gaat. Ja, is het echt, uh, kan je het vergelijken met uh, Ajax AC Milan? Of Ajax Barcelona? Ja, ja, misschien wel. Je, je kan het zo vergelijken. Ja, het is gewoon top van het Europese voetbal. En het uh, uh, team heeft veel uh, Franse internationals. Nou, het Franse nationale team doet het ook altijd wel, uh, wel goed. Dus het uh, wordt gewoon een pittige klus. Ja, je zei al uh, veel internationals. Uh, alleen van Frankrijk of is het echt een internationaal gezelschap daar in Lyon? Um, ik weet dat er ook nog wel een, een, een paar Duitse internationals spelen, maar uh, het is voornamelijk al heel lang een heel uh, hecht team met uh, heel veel Franse internationals die dus uh, ja, ontzettend veel met elkaar samenspelen het hele jaar door en uh, ik geloof dat ze elk jaar uh, in de competitie ook gewoon uh, ruim aan uh, kampioen worden. Dus ja, het, het, het is gewoon een heel goed team. Ja, zit veel geld daar ook uh, in het vrouwenvoetbal in Frankrijk? In een sterke competitie? Um, ja, ik weet, de, de twee beste clubs van Olympique Lyon en, uh, en uh, Paris, dat zijn twee uh, clubs die, uh, waar, waar die veel uh, buitenlandse spels ook trekken. Dus dan, uh, ik denk dat daar dan wel, wel geld is voor het vrouwenvoetbal. En um, voor de rest zijn de andere clubs niet zo heel erg bekend. Maar ja, ik weet dat die twee ploegen wel echt, uh, ja, daar hoor je veel van uh, hier in, ja. in Nederland altijd. Het is wel leuk natuurlijk, hè, tegen zo'n grote ploeg te voetballen. Ja, precies. Nu de loting er is, dan uh, moet je er ook gewoon het best van maken. En het is natuurlijk wel een hele mooie ervaring om tegen van die topspeelsters uh, te spelen. Dus uh, ja, we, we gaan er gewoon voor en uh, we nemen het gewoon weer mee en we zien wel hoe het gaat lopen. Ja, Hadden jullie vooraf nou een doelstelling? Um, ja, ons doel was wel om, om eigenlijk een ronde verder te komen dan de vorige keer, uh, twee jaar geleden... We hebben tegen een uh, Russisch team gespeeld, uh, ook, voor, ook voor de, in de ronde van de laatste 32 en hebben we toen helaas verloren. Dus ons doel was nu eigenlijk wel om uh, bij de laatste 16 te komen. En uh, ja, we hoopten dus uh, eigenlijk dat we een uh, andere tegenstander zouden, ja. zouden loten. Maar ja, dat is niet het geval. Het is ja. niet onmogelijk, maar ja, de kans is gewoon klein dat je nu verder komt. Ja, er gaat al een kleine streep door die doelstelling dus. Nou ja, we, we, ik wil het niet te vroeg zeggen. Je moet altijd hoop houden. Maar ja, het, het, is gewoon, het wordt een kleine kans. Het is uh, inderdaad de finalist uh, van vorig jaar. Dus uh, ja, ze zullen ook dit jaar weer voor de finale gaan, denk ik. Ja, uh, Marloes, de vraag is ook een beetje... Uh, ben je alweer helemaal fit? Want je raakte van de zomer, van de zomer geblesseerd. Uh, kon niet mee naar het EK. Ik neem aan een grote teleurstelling voor je. Ben je weer hersteld? Ja. Nee, ik ben, ik ben hard op weg om weer fit te worden. Het einde is wel in zicht, maar uh, het bleek toch wel echt een, uh, een behoorlijke blessure te zijn. Een scheurtje in de binnenband van mijn knie en daar staat gewoon een bepaald aantal weken herstel voor. Ja. En daar moet ik me helaas aan houden. Maar ik zit nu op acht weken en uh, met tien weken hoop ik toch wel weer helemaal fit te zijn. Dus ik ga wel echt voor de Champions League. Ja, hoe, ben je, hoe heb je gekeken naar de TK? Dat moet wel met uh, kolmatenen zijn geweest, denk ik zo. Ja, ik, ik was in Zweden, de eerste de, de, de groepswedstrijden. En um, ja, als je op de tribune zit en je ziet dat het niet altijd helemaal loopt zoals het loopt, dan, uh, dan vind ik het wel. Ja, het maakt het extra zuur uh, dat je zelf ook geen invloed op kan hebben. Dus um, ja, tegenvallend uh, toernooi en um, ja, snel vergeten, denk ik maar. Ja, uithuilen en opnieuw beginnen. Uh, en ook, dat geldt voor, jou, uh, voor jouzelf dus ook, naar die uh, blessure. Eerst, wanneer is die eerste wedstrijd tegen Lyon? Um, die is in uh, begin oktober, dus uh, ja, nog drie weken, drie, okay. vier weken. Veel ja. succes met je herstel en met die wedstrijd. Ja, dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Marloes Pieter van FC Twente, gekoppeld dus aan een sterke Olympiek Lyon. Ook bij de vrouwen een sterker ploeg. Dan gaan we naar Jong Oranje, ook voetbal dus. Jong Oranje is de EK-kwalificatie begonnen vanavond met een 4-0-zege op Schotland. Maar die cijfers vertellen volgens de nieuwe bondscoach Albert Stuyvenberg niet het volledige verhaal van de wedstrijd. We zijn natuurlijk uh, hartstikke tevreden met het resultaat. En met uh, vier hele mooie doelpunten. Maar kijk, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat ik helemaal niet tevreden ben over het spel op dit nee. moment. En uh, dat mogen duidelijk zijn. We hebben... Slordig, nonchalant dat de tegenstander zomaar vanaf het midden naar je goal kan lopen. Want je keeper redt je in feite nog. Nou, klopt, dat is uh, meerdere keren gebeurd. Hè? En uh, zelfs op 1-0 redde Keeper ons ja. nog. Pas na de 2-0 zijn we het volgens mij veel beter gaan doen. En dan zie je ook uh, wel welke kwaliteiten we hebben. Maar dan moet je eerst een aantal dingen wel heel goed voor doen. Ja. Hè? En uh, iedereen moet helemaal geconcentreerd zijn in een taak en in discipline zoals we graag willen spelen. Want anders kom je daar niet. En dan heb je het ook gewoon tegen Schotland gewoon heel niet. Ja, want die mensen stonden gewoon keurig jullie op te wachten. En... En dan ging er wel iets fout of iemand ging dribbelen, struikelde over wel. Ik heb een corner zien nemen. Nou, wat daar allemaal verkeerd aan ging, uh, ja, was, was echt te gek voor woorden. Ja, genoeg stof om over na te praten. Dus uh, dat is helder. Kijk, uh, wat dan wel belangrijk is in, de, in die cyclus waar we in starten natuurlijk, is dat het resultaat er gelukkig wel is. Ja. Hè? Dus je kan de volgende stap maken en maar heel goed analyseren wat we gewoon niet zo goed gedaan hebben vandaag. En dat is best wel heel veel gespreks. Ja, is het probleem voor jou dat je te veel artiesten hebt die niet simpel kunnen voetballen? Nou, dat geloof ik niet. Kijk, die artiesten, je ziet ook waar ze toe in staat zijn op het moment dat het, dat het wel lukt. Maar ze moeten wel gaan leren beseffen wat functioneel is, hè? wat ja. efficiënt is. Nou, en dat, dat zijn dingen die op deze leeftijd natuurlijk belangrijk gaan worden... Ja, nou, dus uh, nogmaals, uh, daar gaan we vanaf morgenochtend gaan we daar uh, goed over praten met elkaar. Jongeran, jonger aan je bondscoach Albert Stuyvenberg was dat in gesprek met Rolf Fleur. Ook aanvoerder Marco van Ginkel laat zich niet verblinderen door die videozegen. Ik denk dat we wel een aantal goede kansen hebben gecreëerd. Maar af en toe waren we ja, toch wel slordig. En dan, uh, ja, dan geef je ze toch het gevoel dat ze af en toe eruit kunnen komen. En daar kwamen ze ook. Een uh, aantal kleine kansen gehad. Jullie waren zo ontzettend nonchalant. Uh, achterin de bal. Een uh, pingelen balverspel. Ja. Dat iemand zomaar naar, naar jullie goal kan lopen. Ja, dat klopt. Uh, daar moeten we natuurlijk van leren. Uh, ja, die jongens, uh, sommige jongens spelen het pas voor de eerste keer uh, bij Jong Oranje. Is natuurlijk... Uh, ja, een aardig niveau. Je speelt tegen leeftijdsgenoten van, uh, van Schotland. En ja, dan moet je natuurlijk niet gaan dribbelen op het middenveld. Maar ja, dat weten ze zelf natuurlijk ook. Daar leer je alleen maar van. Dat is goed. Wat zegt dan de meest ervaren international op dit veld in de Goffert? Marco ging, wat zegt hij dan? <laughs> ja, dat je natuurlijk uh, de bal simpel moet spelen op die plek. En uh, ja, die moet je niet verliezen. Nee. Hoe ploft hij dan wel eens? Nou, nah, dat valt wel mee. Maar uh, ja, af en toe moet er wel wat gezegd worden. En, uh, ja, die, dat accepteren is denk ik ook van mij, ik ben de aanvoerder, dus dan, uh, ja, dan, uh, dat, hoort, dat, dat hoor ik ook te doen. Heb je moeite gehad aanvankelijk om je op te laden voor Jong Oranje? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik vind het leuk om, uh, om hier te komen. Uh, ik heb nog niet uh, de volle 90 minuten in mijn benen de afgelopen weken. Dus voor mij... nu, nu trouwens weer niet hè? Ah, net niet, maar. mooi, Nee, maar. Uh, <laughs> <dat is> mooi. <laughs> nee, maar uh, dit zijn natuurlijk wel. Uh, het is weer bijna een hele wedstrijd. zoals jij het wil horen. En. Uh, ja, daar ben je dan zelf ook blij mee. Uh, en. Uh, ja, het ging wel prima, dus dat is mooi. Nee, want. Van Gaal zei van de week. ja, ik moest kiezen tussen. Van Ginkel en mij, hè? Van Ginkel speelt niet in mijn her is, niet in vorm. Ja, en dan komt er zoiets van dat ik denk. Van, hoe hoe heb je daarna ge gekeken of naar geluisterd? Naar die opmerking? Met wat voor gevoel? Ja, ik wist bij mezelf al dat ik, uh, dat ik er eigenlijk niet bij zat, omdat ik, uh, omdat ik niet speel. Dat is natuurlijk op de lijst van, van Gaal dat je moet spelen. Dus ja, uh, of maar hij dan niet in vorm is, ik denk, maar hij is een prima speler die, uh, die zich snel aanpast uh, tussen de grote voetballers. En, ja, die is wel fit, dus die uh, krijgt dan de voorkeur, denk ik. Maar ja, er blijft wat voorlopig zeuren voor je, weinig uh, spelen, want ja, Van Gaal schijnt daar nog wel de, de hand aan te houden, dat dat telt. Ja, dat klopt, maar uh, ik ga me nu niet te wel maken de komende weken. Ik uh, ga daar maar vanuit en dat hoop ik ook. En uh, ja, Zoals ik al zei, deze twee wedstrijden zijn natuurlijk ook lekker voor mij dat ik die ook kan spelen. Wat ja, uh, is het maandag Luxemburg uit? Nou ja, uh, logischerwijs mag ik zeggen, je moet beginnen met zes punten op weg naar het EK en aansluiten de Olympische Spelen. <laughs> Ja, daar gaan we natuurlijk wel voor. We hebben de eerste drie punten binnen. Schotland is meestal een, uh, ja, een hele goede tegenstander die uh, dan thuis met 4-0 wint. Dus uh, ja, dat is een mooie overwinning. En dan op naar Luxemburg, die twee keer hebben we verloren. Maar ja, dat zegt natuurlijk uh, niet al te veel. Elke wedstrijd is weer een wedstrijd op zich. En, uh... Kom op Luxemburg uit. Nee, daarom. We gaan er ook voor om, uh, om te winnen. en uh, Daar gaan we ons uh, ja, uiterste best voor doen. Ja, Luxemburg uit. Dat is een wedstrijd op zich, Zijn Marco van Ginkel... aanvoerder van Jong-Oranje, uh, sprakpet Rob Fleur. Stanislas Stas Wawrinka was bezig met de stunt tegen Andy Murray. Nog steeds, Marcella? Ja, zeker. Hij heeft uh, de break in de derde set... En de eerste twee sets uh, al te pakken. 6-4, 6-3. En nu 4-2 in de derde set. Hij heeft dus nog maar twee games nodig. En ja, als je die lichaamshouding van Andy Murray ziet, oogt uh, niet uh, heel uh, veel uh, kracht. Um, de Wimbledon kampioen. Ja, lijkt uh, alsof hij niet super gemotiveerd is. Je ziet hem af en toe blazen, zijn hoofd schudden, uh, gefrustreerd uh, dingen roepen. Nee, het is niet uh, de Andy Murray die we zo prachtig uh, op eh uh, de titel zagen pakken. En het is eigenlijk ook niet een titelverdediger waardig. Je verwacht toch dat het nog een strijd wordt. Maar het is geen strijd. Het is een en al Favrinka die op alle fronten beter is... Ja, goed, je weet het niet bij Murray. Nou, nu weer een uh, voorhand uh, zomaar uit. Een uh, hand weer in de lucht. Ja, en dan wordt het uh, 0-30. En dan staat hij al 4-2 achter. En zelfs uh, 007, Sean Connery op de tribunes. Hij is ook wel oud geworden, maar die zit daar toch ook wel wat uh, sipjes bij trouwe fan van Andy Murray, maar ik weet niet of hij het hier nog kan omdraaien. Daar zal 07 wel heel veel trucs voor moeten inzetten. Het is 0:30 op de service van Murray. Als hij deze service inlevert, komt hij een dubbele breek achter. Ja, dan is het gewoon voorbij. Ja, wie had dit gedacht? Misschien Favrinka zelf, die natuurlijk sinds hij dit jaar met die Zweedse coach Magnus Norman is gaan werken... ja, toch het niveau hoger is gaan spelen. Zich echt in die top 10 weer heeft genesteld... Heel veel vertrouwen heeft. Um, ja, Norman, een, een man met ervaring... die Robin Söderling destijds naar twee Grand Slam-finales uh, hielp... in de top vier van de wereld bracht. En hij lijkt met deze Favrinka ook de juiste snaar te hebben geraakt. Ik ben benieuwd of uh, Favrinka het vast kan houden. De man die... Uh, ja, het, het zo goed deed bij de Australian Open. Weet je nog, de derde ronde tegen Novak Djokovic verloor hij op het nippertje. 12-10 in de vijfde set. Had kunnen winnen. Maar dat heeft hem wel vertrouwen gegeven dat hij erbij hoort. Bij de beste ter wereld. Nou, kijk of hij op breakpoint kan komen. Het is 15.30 op de service van Murray. Murray met de forehand. Backhand van Favrinka. Backhand slice, beetje kort van Murray. Forehand cross, goed van uh, Favrinka. Daar komt hij met zijn backhand. En uh, de Zwitser heeft weer het uh, aanvallende en een hele goede volley aan het net. En hij komt inderdaad op breakpoint. Het is 15.40 op de service van Andy Murray. Dubbel breakpoint dus voor 5-2. Nou, dan moeten we het maar afwachten of Murray zich eruit kan redden. Hij loopt er wat mat en wat verslagen bij. En uh, dit is een totaal andere Murray die we zagen op uh, Wimbledon... toen hij twee sets tegen 0 achterkwam tegen de Spanjaard Verdasco. Toen was er nog een fighting spirit in hem. Toen won hij die derde set en toen stoomde hij die door. Maar nu is het toch uh, heel erg moeilijk. Het is uh, 15.40. Murray gaat serveren. De eerste service maar weer eens in het net. Dan loopt hij een beetje lamlendig terug. Uh, en hij schopt de bal naar de ballenjongen. Ivan Lendel nu op het puntje van zijn stoel. Ja, daarnet zag hij achterover. En uh, nu moet de tweede service komen van uh, Andy Murray. Een uh, tweede service. Die service die is uh, redelijk. Over het algemeen uh, was hij niet goed in deze partij. Tot nu toe werd hij afgestraft door Vavrinka. Nu is de rally aan de gang. Prachtige rally. En dan gaan we van links naar rechts. Murray neemt natuurlijk niet te veel uh, risico. Houdt die bal diep. Goede marge. Komt nu naar het net, uh, Murray. En een uh, volley die hij dan ja, een beetje uit balans toch mm -hmm. maakt. En zo werkt hij uh, dat eerste breakpoint weg. Maar het gevaar is nog niet geweken. Nou ja, je hoort het. Het uh, gaat gewoon niet goed met Andy Murray. Ik betwijfel het of hij de wedstrijd nog kan keren. Het zou wel leuk zijn uh, voor de fans. Maar voorlopig is Vavrinka uh, nog te goed. Die lijkt dus met twee Sets tegen 0 en 4-2 in de derde set. En nog zo'n jaren 80 kraker. Todo hold the line. Vitesse was deze zomer meer dan ooit afhankelijk van Chelsea. De Engelse topclub lijkt achter de scherm... een groot deel van het Arnhemse te bepalen. Nu bij Vitesse zelf niets mogelijk is. De regels van het Financial Fair Play System... bepalen dat uitgaven en inkomsten... redelijk met elkaar in verhouding moeten staan. En eigenaars niet ongelimiteerd de kas mogen aanvullen. En spelers mogen kopen. Bij Vitesse waren die verhoudingen nogal scheef gegroeid... sinds de overname door Merap Jordania in 2010. Je hoort een bijdrage van Richard van der Maaden over Vitesse en de huurlingen van Chelsea. Dit seizoen moet Vitesse een pas op de plaats maken. In tegenstelling tot de eerste twee jaren van het tijdperk Merap Jordania... is er deze zomer vooral geld verdiend. Zo'n 22 miljoen euro voor de sleutelspelers van vorig seizoen... Boni en Van Ginkel. In ruil daarvoor haalde Vitesse twee transfervrije spelers en stal Chelsea zes talenten in Arnhem. Plus een Portugees van Everton. Allemaal op huurbasis. Toch blijft Vitesse volgens directeur De Wit baas in eigen huis. Vitesse bepaalt en uh, Vitesse is blij met deze samenwerking. En uh, wat vaak in de media gesuggereerd wordt dat, wij, uh, uh, door Chelsea, dat Chelsea dat zou bepalen... is compleet, uh, compleet uh, niet waar. Uh, wij zijn uh, zelfs heel, heel blij met, uh, met, uh, met de, de kwalitatief uh, goede spelers... Die wij, uh, die wij dan kunnen huren. Peter Bos, had jij verwacht dat er zeven gehuurde spelers bij Vitesse zouden komen... toen jij uh, bezig was met de voorbereiding? Ja, dat wist ik dat het zou gaan gebeuren. Omdat ze mij, voordat ik trainer werd, de situatie hebben uitgelegd. Vanwege het financial fair play konden we zelf geen spelers aantrekken. Je hebt gezien dat we twee transfervrije spelers hebben aangetrokken. En dat het voor de rest dus zou moeten komen van huurlingen van, van Chelsea. Hoe gaat dat nou in grote lijnen? Is het zo dat in Londen uh, wordt gekeken bij Chelsea... deze spelers die zijn min of meer overbodig. Het is beter om ze te laten rijpen bij, bij Vitesse. En jullie kunnen dan kiezen uit een aantal spelers die zij aanbieden. Kun je daar iets over zeggen? Nee, dat gaat niet op die manier. Wij geven aan welke positie wij nog een speler erbij zouden willen hebben. En zoals ik net al zei, die kunnen wij niet kopen. Dus zal die moeten komen van, vanuit het Chelsea-arsenaal. En dan gaan zij kijken welke spelers ze daarvoor beschikbaar hebben. En vervolgens kunnen wij daar ja of nee tegen zeggen. Jullie bepalen? Uiteindelijk, helemaal op het eind bepalen wij. Zie je die spelers ook allemaal? Zo'n Atsu bijvoorbeeld, Francisco Junior, heb je die zelf aan het werk gezien? Praat je daarmee? Uh, sommige spelers, daar is de tijd tekort voor geweest, die heb je zelf niet uh, live aan het werk gezien. Maar dan is er in ieder geval de mogelijkheid om beelden te bekijken, dus dat doen we sowieso. Een aantal die ken je nog wel, vanuit het moderne voetbal. Maar dan is het niet zo dat je hem in die zin als, als, als scout zeg maar, volgt, maar dat je hem wel vanuit het internationale voetbal kent. Uh, en uiteraard met alle spelers heb ik voordat ze hier komen een gesprek. Omdat ik wil aangeven hoe wij hier werken, wat voor systeem wij spelen. Hoe ik die jongens in dat systeem zie. Maar dan gaat het er ook om dat ze dat nog zelf zien zitten natuurlijk. Behalve een Chileen, een Portugees, een Engelsman, een Ghanese en een Fransman... huurt Vitesse dit jaar ook een Braziliaan van Chelsea. 19 jaar en via Sao Paulo, Londen en Malaga nu neergestreken in Arnhem. Voor mij is het oké. Ik denk dat ik nu Two years already in Europe. Uh, I've been to England, Spain, and Holland now. So for me, that's that's okay. My family is here as well. Uh, I have friends here, so so it's it's fine. Seven players on loan is a lot. Yeah, it's, I think so. But uh, it's good. I think it's good for. for Why is it good? It? No, because to have more players, to have a bigger squad, to have players with quality to, to help everyone. How do you see the future of Vitesse with all? This players, the season. No, I, I expect them to make a very good season. Piazzon heeft zijn familie en vrienden om zich heen... en hij denkt dat Vitesse een goed seizoen zal spelen. Veel supporters zetten hun vraagtekens bij al die gehuurde spelers. Zo bleek vanmiddag bij de training op Papendal. Het heeft geen binding meer met de echte supporters. En we kijken naar een uh, gekocht elftal wat iedere keer weer anders is. Waarin Chelsea volgens u uh, alles bepaalt? Hey, hey. Nou, dat is wel zeker. Hè. Het is Chelsea 3 wat hier rondloopt... En, uh, als ze in Chelsea niet de kans krijgen... En het eerste mogen ze hier op niveau oefenen. Een jaartje uitproberen. En dan zijn wij ze weer kwijt. Een supporter kan niet hechten aan een club, aan een, aan een elftal. Dus wij kijken naar een toneelstuk met veranderende acteurs. U staat hier achter, net achter het doel te kijken. Er loopt een Ghanese rond. Een Braziliaan, een Portugees jeugd, international. Zegt een, een Engelsman, weet u dat? Nee, nou, ik weet het niet. Ik heb vanmorgen voetbal international even bekeken. Ik ken ze nog niet. Ik zie inderdaad een jongen die niet ne Nederlands spreekt... Is dat die Ganees die in de spits spuk... moet gaan spelen? Oh ja, nou ja, ik, ik heb gelezen dat hij hier is. Maar we kennen ze niet en we hopen dat het aantrekkelijk wordt voor het publiek. Hè? Dat, dat je in Arnhem weer een vol stadion krijgt. Want dat hebben we meegemaakt in de eerste jaren. En dat was een fantastische sfeer. En nu is het uh, armzalig als je tegen die lege Oosttribune zit te kijken. En dat komt omdat we niet gehecht zijn aan het team. Kun je je voorstellen dat supporters dat die zeggen, al die toch... Onbekende namen die hier dan neerstrijken uh, in Arnhem. We hebben daar niet zo heel erg veel mee. Nee, dat snap ik niet. Omdat toen Wilfried Boni neerstreek in Arnhem, denk ik dat heel weinig supporters van die jongen gehoord zouden hebben. En sterren worden gemaakt, die worden geboren. Dat, dat, dat ontwikkelt zich in een seizoen. En daar moeten we naar kijken. En wie, wie weet. Dat weet ik ook nog niet. Maar wie weet zit er wel weer een nieuwe ster tussen. Die, uh, waar de supporters later van zeggen van geweldig dat hij bij Vitesse gespeeld heeft. Dat, dat weet je nu nog niet. En, uh, uh, ik, ik snap wel dat het natuurlijk uh, mooier is voor supporters wanneer ze namen binnenkrijgen. Omdat ze dan al weten wat de kwaliteiten zijn. En wij zullen nog eventjes moeten wachten totdat we echt de kwaliteiten van onze spelers kunnen ontdekken. Althans, dus Peter Bos, de trainer van Vitesse. Marcel Mesker gaat uh, Wavrinka doen. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft uh, de wedstrijd uh, gewoon uitgeserveerd met uh, 6-2. Dus dan staan de cijfers 6-4, 6-3 en 6-2 uh, op het scorebord. Ja, um, een slechte score voor Murray. laatste twee set toch uh, niet helemaal bij de les. Het leek wel of hij... Uh, ja, daar eigenlijk niet zo zin in had. Ik heb hem uh, zelden zo gezien bij de grote toernooi. Misschien dat je toch kan zeggen dat die Wimmel een uh, zegen... dat dat zoveel met hem heeft gedaan en dat uh, ja, dat, dat zoveel energie heeft gekost dat hij daar nog niet van hersteld is. Dat was in ieder geval al niet het geval bij de voorbereidingstoernooi. Dit toernooi ook nog niet de topvorm te pakken. Maar ja, als titelverdediger verdediger wil je dan wel zoeken, zoeken, zoeken. Dan denk je, dat komt dan wel bij die grote wedstrijden. Nou, het kwam niet hoor. Het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Beslissing lag, denk ik, aan het eind van die eerste set. Een hele lange, lange tiende game. Game waarin Murray moest serveren en uiteindelijk pas op het zesde breakpoint, wat gelijk setpoint was, werd gebroken en de set daarmee met 6-4 verloor. En vanaf dat moment uh, ja, ging Vavrinka alleen maar beter spelen en Murray slechter. Ik denk dat daar de clue zat in deze kwartfinale. Feit is wel dat Stan Vavrinka voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van een Grand Slam-toernooi staat. En ja, ach, we gunnen het, want het is uh, zo'n harde werker, zo'n mooie tennisser... dat uh, hij nu als eerste de halve finale bereikt. Hij gaat dus uh, ja, spelen tegen of Novak Djokovic of Mikael Yushny. Die gaan vannacht uh, uitmaken wie uh, halve finalist wordt. Maar Stan Frenka die staat er al. En tweede, definitief uit de schaduw van uh, natuurlijk Roger Federer, zijn landgenoot. Nog een golfberichtje: Joost Luiten staat na de eerste dag van de European Masters op de gedeelde 46e plaats. Luiten had in het Zwitserse Kans Montana 70 slagen nodig. En dat is eentje onder par om de eerste dag door te komen. En daarmee staat hij 7 slagen van de koploper Lahiri uit India. Einde van deze langslijn. Morgen melden we ons weer om half negen met de Interland Estland Nederland. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.